Als oorzaak wordt een kapotte rem genoemd, maar er zijn ook berichten dat de machinist in slaap is gevallen. Het Rode Kruis en zijn zusterorganisatie De Rode Halve Maan hebben uit de Syrische stad Homs zeven gewonde Syriërs geëvacueerd. De gewonden komen uit de wijk Baba Amr, die al wekenlang wordt gebombardeerd door het leger van president Assad. Ook twintig vrouwen en kinderen uit de wijk zijn in veiligheid gebracht.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 Het weer vanuit het noorden opklaringen. Het koelt vannacht af naar ongeveer 3 graden. Overdag vrij zonnig, smiddag stapelwolken en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Gisteren begon op verschillende locaties in Amsterdam, waaronder Paradiso en de Bali, het tweejaarlijks festival Sonic Acts. Thema is deze keer Travelling Time. Er is vooral heel veel muziek te horen, muziek die misschien wat vervreemdend is en waar niet iedereen ogenblikkelijk voor warm loopt. En daarom is het wel goed om aan het begin van deze uitzending Mark Fell aan te halen. Hij is een van de gasten die dit jaar op Sonic Acts uh, speelt. En uh, in dagblad Trouw stond gisteren dat hij zichzelf de opdracht gesteld heeft... om alle muziek die hij te horen krijgt met plezier te beluisteren. Maar dan ook echt alle. En het kan, zegt hij, als je je best maar doet. <lacht> nou, laten we dat in onze oren knopen nu. Uh, Ari Altena hoorde u al even lachen. Hij is een van de organisatoren van het festival. En hij redigeerde het boek Traveling Time. Dat is uh, bij dat festival uitgegeven. Schreef ook een heel groot deel van het boek zelf. Ik heb interviews gedaan inderdaad. Ja. Ja. En uh, hij is de gast in Kaaseloem. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, lukt het jou ook om, om alle muziek met plezier te beluisteren? Dat is wel de bedoeling, natuurlijk. Dat en, en het is zeker de bedoeling van een festival uh, als Sonic X. Als je dat organiseert, dan wil je dat alles wat op het podium komt... Dat dat, dat dat dingen zijn waar je zelf enorm plezier aan beleeft. En waarvan je ook eigenlijk de zekerheid hebt dat daar allerlei mensen voor zijn... die daar ontzettend veel lol aan beleven ja. om dat te horen. En dat daar, is... daar is een festival voor. En, dus... en ook eigenlijk, weet je, alles wat je, wat je hoort. Je, je zet je oren open... En met nieuwsgierigheid luister je wat daarin, uh, wat daarin gebeurt. In ja. de muziek die, uh, die je luistert. En soms zet je het na twee minuten draaien het weg. En soms luister je twee, drie uur naar iets of dagen achter elkaar. Dat, uh, maar ja, plezier is natuurlijk... Uh, het belangrijkste. Ja, en dat, dat heb je tot nog toe ook uh, gehad. Hè? Het is gisteren begonnen? Het is gisteren begonnen en uh, ik kom nu recht uit het festival. Het was echt de uh, timing, was perfect. De taxi die mij kwam ophalen, stond om kwart voor elf voor Paradiso. En van Housenwolf was echt net klaar. Dus ik heb eigenlijk ook behalve het nachtprogramma wat nu uh, loopt vanavond niets hoeven missen. Dus ja. dat is wel... Daar was ik eventjes bang voor. Van, oh jee, dan moet ik naar de nachtradio... en dan uh, ga ik iets missen van alle prachtige de... dingen... die ik uh, geprogrammeerd heb. Maar het, het was Met... tot nog toe ook allemaal echt mooi... en de moeite waard en je hebt ervan genoten. Het was, ja... ja? Ik denk zelfs... Um, dat, ik het, dat het boven verwachting was voor mij persoonlijk. Ja? Um, waar zat hem dat in dan? Waar zat hem dat in? Ik ging om vijf uur naar een concert van Catherine Christopher Hennigs. En die speelt samen met een aantal muzici uit Berlijn. Een aantal van echt fantastische instrumentalisten: een tubaïst, een trombonist, twee uh, trompetisten. En een uh, fantastische zangeres, Amelia Cooney, die uh, ja, alle, alle microtonale intervallen kan zingen. Mm. Zij, is, zij, zij is geschoold in Indiase zang. Dus dat zijn, wij, wij deden de toonladder normaal gesproken in twaalf in, uh, in stappen. Ja. Yeah. Okay, en dan acht zijn er van de, de octaven. Dus je hebt de seconde, de kleine terts, de grote terts enzovoorts. Maar in bijvoorbeeld Indiase muziek en een heleboel andere uh, muzieken op de wereld uh, is, die, is die onderverdeling anders. En die intervallen kun je dus ook leren zingen. En zij, zij kan dat. Heb je, want we je hebben heel veel muziek hier liggen. We een is, is, is er al hier. iets dat je kunt laten horen? Bijvoorbeeld van die intervallen? Uh, of, ja, ik zou of, natuurlijk... Of iets anders wat je vanavond of vandaag gehoord hebt? We kunnen even met uh, Pauline Oliveros beginnen misschien. Uh, dat is een oude dame, hè? Dat is die also, zij. Met is... alle respect, kijken, 79. Doet hij mijn... niet? Oh, we dachten dat het in de loop van de uitzending pas fout zou worden. <laughs> dat is natuurlijk een aardige. Hij staat scherp op Mark Vel. En ik wil hem nu door, doorzetten naar Pauline Oliveros. En het. Ah, dan doen we Mark Vel gewoon. Dan, dan doen we Mark Vel. Weet je wat? We beginnen gewoon en, met Mark Vel. Als, ik uh, zet Moab hem op. Mohamed niet naar de berg uh. Komt dan ja, Mohamed wel naar de berg ja, ja. Dit is Mark Vel met een stukje van multi stability. En was dit, was dit ook vandaag al of gisteren? Mark Vel was gisteren. Wat doet hij nou? Nou, het fantastische aan wat hij doet is hij genereert zijn muziek. Dus wat je hoort is, het is puur computermuziek. En um, hij schrijft zijn muziek niet zoals we het meestal in de westerse wereld doen. Op een, op een tijdslijn. Dus hij maakt niet een partituur die hij indeelt in, uh, in, in maatstrepen... en in maten die allemaal een gelijke lengte hebben... waar je dan noten in uh, schrijft. Dus dat is een, een representatie van tijd. Maar hij bedenkt regeltjes in, computer, in een computerprogramma... Dat die, als je die regeltjes laat lopen, als je dat laat uitvoeren door de computer... dan krijg je klanken. Dan krijg je en hij, hij definieert dan allerlei regeltjes van hoe lang iets mag duren... en als de volgende klank komt, dan is de lengte daarvan afhankelijk... van wat daarvoor geweest is. Uh, dit klinkt nu allemaal heel technisch en, ja. uh, en dergelijke, maar uiteindelijk, en dat zegt hij ook in het, in het interview in Trouw... is Hij zit natuurlijk gewoon te, te pielen en te klooien met zijn computer maar maar totdat even, het goed klinkt, totdat even, het lekker klinkt. Ga je een stukje horen nog, want is dit nou zo monotoon als ik denk? Of zit hier meer variatie in dan ik op het eerste gehoor merk? Nou, er zit natuurlijk vooral hier een hele, hele vreemde ritmische variatie in. En um, die, die, die je alleen maar krijgt door muziek op die manier te schrijven. Even luisteren dan. Of op die manier te maken. Hoe lang gaat dit door? Dit stuk is, nou ja, hij zou het volgens mij heel lang door kunnen laten gaan. Op de cd die hij gemaakt heeft, die Multistability heet, duurt dit 5 minuten en 46 uh, seconden. Um, hij heeft ook hele korte stukken, hij heeft langere stukken. En wat, wat ik hier ook fantastisch aan vind, voor mij lijkt dit heel erg dansbaar. Het was jammer eigenlijk bijna gisteren dat er stoelen in de zaal stonden. Hier zou je op kunnen dansen? Nou, ik zou hierop. Dit, dit, dit, dit triggert in mijn hoofd een soort dans. Uh, ik geef um, Ding. En ik weet niet, misschien zit ik raar in elkaar dan. Maar ik ben niet de enige. Ja, maar apart wordt dat. Het wordt een dus heel apart dansje. En dat is nou juist zo spannend hieraan. Weet je, en dat is, dat is ook hoe het, hoe het met het thema van ons festival te maken ja, heeft. Ja, Traveling Time. Dat is zo. Want dat, je, dat je niet dansmuziek maakt die vier in de maat boem, boem, boem, boem, boem, boem. Waarop jij wel weet hoe je, moet, hoe je moet dansen. Of voor mijn part een driekwarts wals alsof we in de 19e eeuw zijn, maar met een compleet andere idiote indeling van de tijd, waarop je toch je, je, je spieren zou kunnen bewegen en ja, gekke bewegingen ga, gaat kan maken. Kan je het even doen voor mij? Dan ga ik het proberen ik, te beschrijven. Uh, mag mag de, ik wil ik het nou toch ik, zien. Ik, ik kan het doen, ik heb het gisteren niet uh, kunnen Ja, doen. je bent heel blij. Ja. Ja. Kijk, ik heb zoiets. Uh, ik ik heb mezelf de opdracht gegeven mijn... dit te beschrijven. Ja. Ja. Dat is toch niet Maar dat zo lukt ervanig. niet, denk ik. Maar het, het, het, het was een beetje, je zakt een beetje door je knieën <laughs> af en toe en dan... Uh, ja, je beweegt half spastisch en... Ja, ja. Het, is ook, het is ook grappig dat. Kijk, Mark Vel komt echt uit uh, meer uit de techno en de househoek, eigenlijk uit de assethoek. Maar dat kon hij niet zo goed schrijven, zei hij in nee. de Nee, uh, Maar hij houdt wel ontzettend van die, uh, van die klanken. En het is ook als je het, als je Mark Vel een beetje vergelijkt met een wat meer serieuzere elektronische muziek is het ook een uh, opnieuw oppikken van de klank van de asset en van de vroege techno... en die weer een plek geven in de, in de hedendaagse muziek. Want is dit niet hele serieuze computermuziek dan? Nou, Mark Vel zou mij volgens mij een klap voor mijn kop verkopen... als ik beweer dat hij academische muziek maakt. Of uh, serieuze elektronische muziek. Omdat hij op geen enkele manier ge geassocieerd wil worden... met uh, een soort conservatorium-idee uh, van elektronische muziek. Maar ik vind dit de meest relevante hedendaagse uh, uh, elektronische muziek. Ja. Ook al klinkt die in, in bepaalde dingen... alsof het muziek van twintig jaar geleden is... maar dan weer met een, een ritmische interpretatie die van nu is. Maar ja, het is heel vreemd. Het is ook, het is ook een andere muzikus die we op het festival hebben Kees Fullerton Whitman er is een enorme fan hiervan. En bijvoorbeeld Pauline Oliveros zat hier... Ook Heerlijk midden in de zaal te genieten van. Uh, in haar stolte dans ook. Uh, maar er staat dan in trouw... de relatie tussen tijd en muziek schemert vaak door in zijn muziek. Mm -hmm. En dat zit hem dan in dat... Dat zit hem precies in de manier waarop hij met, met tijd omgaat. Dus dat is wat ik maar net zei. hoe gaat zei. hij? Ja... Um, doordat hij niet op een tijdlijn werkt. Dus, uh, want hij zegt, dat kan ik ook wel in mijn muziek. Maar dat... dat, dat levert voor hem geen leuke, plezierige muziek op. En is dat bij hem meer dan bij anderen? Uh... Ik denk hey. dat hij daar wel redelijk extreem in is. Ja. Hm. Ja. Want er staat, de, de, de klok speelt geen enkele rol in het ordenen van ja, de muziek... en daardoor dat. word je je des te bewuster van het bestaan van de tijd. Ja, precies. Ik probeer Omdat dat dan altijd even te begrijpen... Ja, en dat is natuurlijk, nou, dat proberen we ook, dat is een van de dingen die we bij, tijdens de conferentie proberen te begrijpen, of die, die wij met z'n allen proberen te begrijpen, die filosofen ook proberen te begrijpen. Kijk, onze tijd als menselijke tijd, dat is een soort, ja, wat, wat is dat? Dat is een continuum. En dat er, dat er dingen veranderen, alleen doordat er dingen veranderen en de zon opkomt en de zon weer ondergaat, weten we dat er een verloop is. Ja. Uh, van de dingen. En op een bepaald moment uh, in de 16e eeuw was dat, zijn we klokken gaan bouwen en zijn we steeds meer de tijd gaan meten met uh, op basis van klokken. En op een bepaald moment krijg je in de ontwikkeling van de technologie, vooral op, op het moment dat je lange afstandspoorwegen krijgt, krijg je de noodzaak om tijd in een land of landelijk of in ieder geval regionaal, te synchroniseren. Dus voor wat was het, 1860, had ieder dorp had zijn eigen tijd. Kijk, nu, als het nu hier 12 uur is en Casaluna begint... dan is het overal in Nederland twaalf uur. En trouwens ook in België en ja. in Frankrijk. Want daar luisteren maar, ze ook. Dus, ja, in, in 1860, als de kerkklok in het ene dorpje twaalf uur aanwees... dan wees de kerkklok misschien in een dorpje 10 kilometer verderop kwart voor twaalf aan. Of tien over twaalf. Of misschien half één. Ja. Um, en pas, pas in de loop van de 19e eeuw, en zeker in de 20e eeuw... zijn, zijn we de tijd steeds verder gaan synchroniseren. Maar, maar, hoe, maar dat is kloktijd. Hoe vertaal je dat dan dat weer de naar de muziek? Um, dat kun je weer naar de muziek vertalen. En dat vind ik een, een, een spannend, in, ja, intrigerend uh, ding. Wat in ieder geval met, met, met de muziek van Mark Veld te maken heeft. Dat je je kunt dat je je kunt afvragen van, van hoe, wij met, hoe wij met tijd spelen. Muziek is een manier om met tijd te spelen. En door muziek te maken... manipuleer je in ieder geval ons gevoel voor tijd... en onze ervaring voor het voorbijgaan van de tijd. Je kunt het voorbijgaan van de tijd versnellen... door een soort hele hevige uh, muziek te gaan maken... die ook heel snel voorbij is. In, in die tijd heb je toch ineens heel veel beleefd. En gaat het dan sneller de tijd? Dat weet ik niet. Maar ja. ons, voor, onze, voor onze ervaring lijkt het dan alsof de tijd misschien heel snel, staat, heel, heel snel gaat. Tegelijkertijd kun je muziek maken. En daar hebben we wat, behoorlijk wat van in het programma uh, zitten. Um, dat is muziek die juist op een hele lange tijdspanne... Waar, geen eind, aan waar geen eind aan komt, tot zelfs. <laughs> dat je denkt van in, hoe lang <laughs> nog? Nee, want de grap is namelijk: want als je daarin meegaat, ja. en dat was, en misschien moet ik dat, dat CD ja. nu gewoon. Doe, gooi in dat CD nu uitmikken. Uh, hoe zet ik hem op stop? Uh, eject? Ja, gewoon. Kijk eens. gewoon dan zal die vanzelf stoppen. En dit is een CD met maar één track. Dat is makkelijk. En dit is de CD die we zelf. Uh, Oh ja, gewoon dichtmikken. En dan denk ik dat hij gewoon gaat beginnen. 49 minuten duurt deze cd. Deze hebben we... We uh, halen we niet, we uitgegeven. hebben nog 30 minuten. Ja, nee, we hoeven hem ook echt niet helemaal te luisteren. Dat zou wel kunnen, maar ik denk dat dat een heel andere uitzending wordt. Maar je kunt dus ook proberen om juist in, in muziek... ja, je gevoel voor tijd helemaal stil te zetten. Ik wil heel even luisteren. Even luisteren, ja. Nou, drie minuten verder spoelt, hè? Is het dan hetzelfde? Bijna, met kleine verschillen. Zal ik proberen en, te en, en over acht minuten nog steeds? Ja, nou, het, het verandert langzaam. En wat hier gebeurt, dit is... Uh... Spoel maar even. Oké, dat is Ook een leuk geluidje waarschijnlijk. Ja. Maar dit zou ook gewoon zo'n cd kunnen zijn, toch? Dus of is dat heel simpel? <laughs> nou... Je hebt natuurlijk ook wel mensen die... Zal ik hem nu weer verder zetten? Je ja, hebt natuurlijk ook mensen die op zo'n manier muziek maken, ja. zeker. Want wat want, gebeurt er nou als je dit 49 minuten hoort? Nou, ik zal je uitleggen. Want ik heb dit vanmiddag ook uh, gehoord tussen vijf en half zeven. Dus dat was niet helemaal anderhalf uur. Het was denk ik een uur en twintig minuten. Wat je hoort is één elektronische drone. Het zijn... Uh, Uiteindelijk negen sinusgolven, voor degene die dat wat zegt. Die <lacht> wie, wie, speelt het? Worden. wie speelt het eigenlijk? Ja, precies. Dat is het uh, ensemble van Catherine Christa Hennix. En dat heet het Time Court Mirage. De Ik moet het correct zeggen: Corescent Time Court Mirage. En dat is Catherine Christa Hennix. En zij doet stem en elektronica. Dus ook de drone is van haar die op de achtergrond de hoort. De drone? De drone, ja, de, de, de één aangehouden toon. Ja. Dus dat is die in dit geval elektronisch. En het is ook trouwens nog. Voor haar is het de blues, want het zijn de intervallen van de blues die ze opgestapeld heeft. En ze speelt samen met een aantal akoestische muzici. Hier zijn het Hilary Jeffrey en Robin Hayward op respectievelijk trombone en tuba. Horen wij die nu ook? Die horen we nu ook. En die zitten echt in dat geluidsbeeld. En doordat zij daar bepaalde tonen aangehouden inzetten, wordt worden bepaalde boventonen in de klank versterkt of iets verzwakt. Dus langzaamhand verandert dat. En dan heb je nog Amelia Cooney, die daarbinnen zingt... en een stem gebruikt, net als Catherine Christa Hennig. Ook nu? Het... Ik hoor niemand zingen, toch? Ja, ja, nu begint ze. Ja. ja. Maar ze hebben niet een tekst geschreven, denk ik. Ze hebben niet dit... een tekst nee. geschreven, het is gewoon één aangehouden klank. Nou, en wordt dit gerepeteerd gaat, voordat ze dit gaan boeren? Ze hebben hier behoorlijk lang op zitten repeteren. Dus niet repeteren. dat ze even met zich gaan zitten? In... Nee, nee. Ze zijn zelfs wat vroeger gekomen. Dus we, ze hebben ook één plek in de Smart Project Space... waar ze de boel hebben opgebouwd. Uh, en zo lang gerepeteerd hebben, een aantal dagen... totdat het geluid gewoon perfect is. En dan improviseren ze en... nog wel op zo'n avond? Ja, ja. En wat je hoort, kijk, je komt binnen en eerst denk je van... ja, god, weet je, het is één toon. En dan liggen er ook nog zitzakken in de zaal. En, het is, het is en je nog... hebt slecht geslapen. En oh, je hebt slecht al geslapen. <laughs> dan voel ik hem wel nee, dus, je gaat, dus je gaat heerlijk zitten. Nou, precies, je voelt hem aankomen, maar dat, daar gaat het voor een gedeelte ook om. Dus je, je, je raakt in een staat ook tussen waken en slapen in... die heel, ook trouwens, heel aangenaam is... waarin je langzaam die tonen hoort veranderen... En op een bepaald moment maakt het niet meer uit hoe laat het is. En dat is natuurlijk een fantastische Traveling ervaring. time. Dat is een heerlijke ervaring. Dat je niet meer denkt van, god, weet je, ik moet mijn e-mail checken. Ik moet kijken, he, heeft mij nog iemand gebeld? Ja. Damn, wat moet ik nog allemaal regelen? Van, ah, nee, je kunt je daar aan overgeven. Je zit daar en je laat je daarin meegaan. Maar en dan, dan, moet je en dan wel... gaat zich in die klank, gaat dus van alles open. Je gaat steeds meer horen. En zij, de muzici, horen ook steeds meer. Maar wat hoor jij hier dan in als je hier een uur naar zit te luisteren? Ik hoor een enorm rijke klank, waarin heel veel gebeurt. Het is natuurlijk heel lastig, want dat is, dat is natuurlijk hier het probleem. Je moet dit live horen. Kijk, van een cd op een goede geluidsinstallatie, dat gaat nog een beetje. Uh, maar als je is dit zit... kritiek op die van ons? Nee hoor, maar dit is gewoon een... Uh, uh, het gaat erom dat de mensen dit ook nog via de radio ja. weer horen. En dus wat daarvan overblijft... Zullen we nog een hele van ja. houden? Of ik het talent heb om hier heel veel van te gaan houden. Moet je dat hebben? Of kan iedereen. Ik weet niet of je daar talent voor moet hebben. Een stuk... Ik wil er nog één ding over zeggen. Ja. Dat als je dit live hoort en die klank staat in de ruimte waar jij bent, dan heeft dat ook fysiek gezien een heel ander effect. Je hoort op het op je, je borst. Nou, of... bij Hennix hoor je dat misschien nog niet op je borst, maar. Bij anderen die het bijvoorbeeld ook doen, zoals Van Hauswolf, die ook vanavond gespeeld heeft. Daar voel je het op een bepaald moment inderdaad in je borst of in je neusvleugels. Terwijl het niet belachelijk hard is. En um, ik denk ook dat is denk ik een reden om een festival te doen. In tijden van CD's en MP3's en alle muziek kun je overal downloaden. Ja. Dat ergens naartoe gaan en het, het live horen waar de muziek zelf zijn... of waar de geluidsinstallatie perfect uh, is, is afgesteld op de ruimte en op de muziek die je gaat horen. Dat is iets wat dat kun je niet uh, dat kun je niet vervangen denk ik. Nee. En maar maar dan toch even dat, dat je daar bent. Het talent ja. om dit te waarderen. Ja. Of kan iedereen? Gaat iedereen? Ik dit denk waarderen? iedereen kan dat. Kijk alles wat je daar en ik denk ook. Nou dat is mijn mijn dat is mijn heilige overtuiging en dat is ook onze heilige overtuiging bij Sonic X dat. Um, het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een stel oren. Of ogen voor de visuele dingen die we ook doen. En een nieuwsgierigheid om je oren open te laten staan. En het een klein beetje, nou, ja zelfs maar een klein beetje tijd te geven. Het, het, het, gaat, allemaal, het gaat om de ervaring hiervan. Ja. En nou, mijn persoonlijke ervaring met muziek is dat... Um, ik denk gewoon naar ontzettend veel dingen kan luisteren. En daarin daar plezier aan kan beleven. En ik zie dat ook bij heel veel meer mensen. Ik bedoel niet alleen in het feit dat vanavond in Paradiso... gewoon de zaal vol zat. Ja. En dat het bij Henix de zaal ook vol zat. En dat iedereen bleef. En dat iedereen bleef. Nou, Wij bleven. lopen, lopen <laughs> Natuurlijk lopen er wel eens mensen weg. Natuurlijk uh, lopen er eens mensen weg of wie het net dan niet het goede moment is. Of uh, ik ben ook wel eens weggelopen bij iets in het verleden. Dat ik dacht, van waar ik het gewoon op dat moment dat niet trok. Um, maar dat, dat ligt dan net aan je psychologische situatie van dat moment. Dat, um, maar als je, als je een klein beetje nieuwsgierigheid op kunt brengen... dan is, je hebt geen... en dat is het grote vooroordeel, denk ik, over heel veel nieuwe muziek... of muziek die zogenaamd moeilijk is. Je hebt het niet... Een, een of andere voorkennis voor nodig. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Het is niet zo dat je alleen naar zo'n concert toe gaat als je weet uh, dat het microtonaal is en wat microtonaliteit betekent. Of dat je er alleen maar naartoe komt als je weet hoe dit gerelateerd is... aan de geschiedenis van de Indiaanse muziek... of hoe Hennigs gebruik maakt van, uh, van de Indiaanse muziek... of van de middeleeuwse muziek. Dat je alleen uh, bij wijze van spreken uh, een... een, een Kamermuziekconcert, wat vorig jaar geschreven is door een Nederlandse componist, Rosalie Hiss, of, iets, of wie dan ook, dat je daar alleen maar naar kunt luisteren als je weet wat het spectralisme ja. is en dat begrijpt. Nee, Hortom, je moet gewoon gaan zitten en. Onderduiken, je je oren. Oh ja, je oren open doen en daar begint het. En. Dan ga je meer, meer horen en dan krijg je misschien, misschien ook nog een interesse... dat je op een bepaald moment wil uitvinden hoe dat in elkaar steekt. Ja. Heb, heb je nog wat? Ja, uh... laten we nog wat anders opzetten. Inderdaad. Heb je die housewolf uh, die ja, je in de neusvleugels hoort? Uh, dan zet ik dit eens heel hard op stop en dan gaan wij hier... Je deze doet toch eens een goede radiofonische beschrijving bij het bedienen van het apparaat? Ja, en dan hoop ik dat dit een goede cd is. <laughs> hoop ik ook. En dan geven we daar een duw tegen aan. En dan gaan we eens kijken of die trekking. Uh, ja, nu doet hij het. En volgens mij moeten we vijf al hebben. Ja. Wolf. Ja, Sam van Housewolf, een zweet uit Stockholm. Uh, het zijn alleen maar buitenlanders die dit maken, of niet? Of zijn nee, zijn er Zeker wel Nederlanders ja? die dit soort muziek maken. Maar het was wel grappig dat we er zelf niet bij stilgestaan hadden. Dat we eigenlijk bijna geen Nederlanders hadden. Ja, zitten. Maar waar in zit hem er in dan? Hadden. Hoe komt dat dan? Omdat wij in eerste instantie, zal ik, Housewolf gewoon uitzetten? Oh, ja. Ja, Daar gaan we even wist Even, even, even luisteren, luisteren. gaan we het eens hebben over. de buitenlanders. Is dat een lekkende kraan daardoor he? Ja Jazeker. Of in ieder geval Water. Recordings gemaakt waar water druppelt, en ik weet verder niet hoe hij dit precies deze trek verder opgebouwd heeft. Maar Wat hij uh, vanavond in, uh, in Paradiso liet horen, daar zet hij zeg maar ook weer zo'n bijna één toon in de ruimte die die verandert aanpast aan de ruimte. En binnen het geluidsbeeld gebeurt dan van alles je hebt het je hoort achter je hoofd als het ware iets anders dan je voor hoort. In mijn geval gingen mijn neusvleugels op een bepaald moment trillen. En dat is ook bij Van Hauswolk. Gaat het ook om dergelijke dingen? Om die fysieke ervaringen? Waar hij heel erg lang in zijn eigen studio op zit te oefenen om die effecten ook over te brengen. En natuurlijk is dit saai als je gaat zitten wachten. Wanneer komt de melodie? Of waar is de harmonie? Maar ook dit is denk ik een een deel van wat muziek is. Weet je, wat, wat, wat ik een beetje mis is, de, mm -hmm. is emotie. Nou, voor, voor mij zit... Een, voor Van Housenwolf nou zou je, je op op kunnen zeggen dat het heel conceptueel is. Maar voor he, bij hen, ik zit voor mijn gevoel heel veel emotie in. En um, het is misschien niet emotie die... Het is geen smartlappen emotie. Het is geen smartlappen emotie. Het is ook zeker ook geen clichématige emotie, hoewel je ook dit soort muziek hebt uh, die juist wel heel erg clichématig is. Maar is, is er nou, als je stel je hebt uh, liefdesverdriet, ja, is er dan goede Het muziek mij, in dit genre? Ja, fantastisch om dit om te luisteren op, op, als je op, liefdesverdriet hebt. Wat <laughs> gebeurt er dan met dat verdriet? Wat word ik? ik denk dat je daar eerst heel erg diep in ondergetompeld raakt en vervolgens daar uit boven komt drijven. Ik heb het nooit uitgeprobeerd, moet ik je zeggen. Maar ik denk dat dit juist. Kijk, dit, dit is ook muziek die gaat over. Waarin waar ook het transformeren van jouzelf en van je eigen bewustzijn een belangrijk ja, deel is. Dus behalve dan dat het muziek is die je beter naar de wereld laat luisteren, wellicht. Omdat het echt ook je. Het kan ook echt een soort soort. Ik ga het Schoonmaken van je oren betekenen. Maar wie zegt nu heel veel, hè? Transformeren ja. van jezelf. Dat, ja. dat doet deze muziek. Waarom nee. doet deze muziek dan? Pooh, dan sta je inderdaad. Waar, waarom doet deze ja, muziek dat? Misschien we... toch, wel, toch wel. Omdat het uh, voor een gedeelte heel direct je emoties aanspreekt. Of ja. Dat... Kan aanspreken, ja. Maar dus inderdaad niet via van: oh jee, ik voel mij zo droevig. En dat dan in een liedje. Gemaakt. Dus het pakt. Het, je zou bijna kunnen zeggen dat het op een veel, fie, uh, moet je dat fysieke noemen, fysiologische manier. Uh, dat doet dus niet via, een, via de betekenissen die we al hand, ja, ja dus hand, een beetje weet je wel, verdriet, liefdesverdriet of blijheid, of, maar op een inderdaad op een op een onbewustere of onderbewustere manier... of een, misschien is het zelfs een directere manier. Maar waarom word je dan getransformeerd? Ja, ja. Maak ik het niet te ingewikkeld? Nou... Het is absoluut zo... dat met name iemand als, als Hennix... Heeft daar, uh, heeft daar... best wel ideeën over. Voor haar is de muziek... een, een transformerende... ervaring. Dat, en zij is er ook van overtuigd... dat... Het uitmaakt naar welke muziek je luistert en naar welke muziek je, dat onderdompelt. Van hoe je in de wereld staat. En hoe je naar de wereld kijkt. En zei, hoe heen. je naar de wereld kijkt, hoe, hoe je de wereld ervaart. Hmm. Um, en In ieder geval verandert het je gehoor. Het is een prachtig verhaal. Nou, ik weet niet of het een prachtig verhaal is. Maar kijk, als je, als je een hele tijd hebt geluisterd naar, naar dat soort klanken. Je gehoor past zich daar ook aan, aan. En ook je hersenen passen zich daaraan aan. En dan? En dan, als je naar buiten loopt, klinkt de wereld anders. Dan wordt het heel druk buiten. Nee, uh, wat zij bijvoorbeeld uh, beschrijft. En dan heeft zij veel extremere ervaringen met dit soort dingen. Dus echt urenlang in één klank die ook hard is. Uh, en dan naar buiten lopen. En wat er gebeurt is dat allerlei andere tonen dan normaal. Uh, versterkt worden. Dus gewoon je loopt buiten over straat. En waar je normaal gesproken... in een bepaalde uh, bereik hoort... waar zijn andere delen in dat bereik... sterker te horen voor je hersenen. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen... Um, waar we helemaal nog niet zo ontzettend veel over weten. Waar we eigenlijk pas in de afgelopen paar jaren uh, steeds meer onderzoek naar gedaan wordt. Het is grappig, ik kan verwijzen naar, naar, naar een eerder uh, interview hier in Casaluna... dat ik geluisterd heb voordat ik hierheen kwam... van Ralph van Raad, um, pianist van hedendaagse... of niet elektronische muziek, hedendaagse uh, gecomponeerde muziek... die ook een bepaald moment daarin zegt... Van, ja, we weten veel meer over het oog dan over het oor. Ja. Dus we vinden daarover nog steeds heel veel uit. Maar Sonic Acts gaat ook over wetenschap ja. en ook over technologie. Dus ja, dus ook op precies dit soort dingen die ik... Uh, en die komen dan in die conferentie voorbij? Die komen in die conferentie voorbij. Ja. ja. Nou, nou ook, even, ja, ja. Toch even naar die buitenlanders voordat we ze vergeten. Want mm -hmm. een uh, zweet <laughs> hebben we nu gehoord. Een Amerikanen, die, Olive, oh, die hebben we nog niet gehoord trouwens. Of? Nee, die gaan we... Die, die moeten wel nog wat uh, doen. iets wel leuk, die mevrouw. Ja, ja. Uh, maar allemaal buitenlanders. Dus waarom hebben jullie geen Nederlanders? Ja, de beste, het beste antwoord wat ik daarop kan geven is... Um, dat um, we heel graag dingen op het podium brengen die hier een hele tijd niet te horen zijn geweest. Ja. Um, het op één na beste antwoord dat ik kan geven is... Van, dat er toch best een paar Nederlanders in het programma zitten. Hm. Dus we hebben op zondagavond uh, Koen Nuttus op uh, die bas, Contrabas uh, speelt. En uh, in stukken van Pizarro die, uh, die hij uitvoert. We hebben Dante Boon ook nog in het programma. Die niet in het programma boekje staat, maar <laughs> en wel degelijk is. We hebben ook nog een stel mensen die geen Nederlander zijn... maar wel al heel lang in Nederland wonen. Dus er is best een soort Nederlandse connectie. Maar, maar, maar zijn we er uh, minder goed in, toch, uiteindelijk? Nee, dat geloof ik niet. Nee, um, Omdat... Um, nou, het, het, Misschien het allerbeste antwoord wat ik nog kan geven... is dat wij in de redactie een stel mensen hebben... die precies dit soort dingen ook doen. Dus uh, Lucas van der Velden... De directeur? Um, de he? directeur. Die is ook een deel van uh, Telco Systems. En zij maken generatieve computerkunst. Dus generatief computerbeeld en computergeluid. Ja. En dat is ook behoorlijk dronie. Wat is drony? Uh, drony is dus inderdaad die ene klank die verandert en ja. fluctueert. En um, ja, die klapt dan weer in elkaar. En die wordt weer luider en die wordt weer zachter. En uh, Gideon Kiers... Is een ander ook, die is ook deel van uh, dus telkens. En je wil jezelf niet uitnodigen. Nee, je wil jezelf natuurlijk niet uitnodigen. Nee. Maar jij speelt ook. Ik speel muziek. zelf ook. Uh, dat, muziek, je ook maar op een, op een veel film. Nee, nee, nee. Laat ja, ons ja, dat nou maar beoordelen. Ja. Ik heb het zelf ook meegenomen dat ja. het leuk is. En, uh, ik zal eens heel hard hier weer op eject drukken. <laughs> en dat is... Uh, ik speel in oorbeek. Dat is uh, eigenlijk een, een beetje uit de hand gelopen vriendengroepje. Deels kunstenaars en uh, voor de lol maken we muziek. Mooie, en misschien is het cellen, ook een, een, een voorbeeld van wat je zegt van... ja, moet je hier nou opleiding voor hebben? <laughs> nou, dat, nou, dat heb je niet gezegd. Uh, of om van dit soort om te muziek te, te houden. Om, oh, om te, oh, ja. Maar ook om te spelen. Ik bedoel, wij zijn vreselijke amateurs. Nou, kijk, als je het vergelijkt met de mensen die er op Sonic X spelen. Maar we gebruiken wel voor een deel dezelfde uh, ja, manieren van muziek maken. Doe even aan. Wat Ik speel je zelf? Even kijken. Ik speel zelf gitaar. En sinds een tijdje ook banjo. Oh kijk, ik zit nu aan het verkeerde. En nu weet ik natuurlijk niet meer welk nummer ik moet Dat hebben. Wat je favoriete nummer is? Ja, um, ik, gok, ik gok op acht. En dan gaan we luisteren. En als het niet goed is, ga ik gewoon terug. Even kijken. Oorbeek. Ja, en ik heb de goede te pakken, want dit is ook de drone. Daar speelde je. Ja. Je hoort hem nog niet. Hier. Oh nee, ik wou zeggen. Wanneer kom je wel? Nou, de CD is al van even geleden, dus ik weet niet precies waar ik vandaan komt. Misschien even doorspoelen. Ik wil jou nou wel eens horen? Kijk, okay, moet ik weer op het play drukken. Gitaar? Hier hoor je een gitaar. en Dan zou ik niet eens kunnen zeggen of ik het ben of de andere gitaristen. Je hebt toch wel een eigen stijl, mag ik hopen? Ik hoop het wel, ja. Dan ja, moet jij het kunnen horen. En waarom is dit nou minder goed dan, dan wat we net hoorden? Het is veel minder precies in opbouw van het klankbeeld. En um, veel minder precies in timing... Veel minder precies in hoe de instrumenten op elkaar reageren. Hoewel, dit, ik vind dit stuk behoorlijk... Uh, ja, ik ben hier heel blij mee, hoor, hoe dit klinkt. Lijkt je van niks ik ben hier van. Best, um, best trots op. En um, hier zingt ook Mark van Tongeren in. Uh, het is een, een boventoonzanger. Okay. Dus het is iemand die, die zeg maar ook die Mongoolse vorm ja. van boventoonzang beheert, beheerst. Exact. exact. Ik het ook een beetje... Ja. Maar kijk, dat, is, dat is een ander ding. Uh, kijk, je kunt een, een bandje beginnen en lekker de Ramones nagaan spelen. Of Motorhead ja. na gaan spelen. Wat we eerst van plan waren. Maar dan ga je, uh, ga je in de oefenruimte staan. En toen kwam je hierop. Dan ga je in de, de oefenruimte staan en dan ga je improviseren. En dan kom je tot volledig andere dingen. Ja, maar dit is niet echt lekker voor bruiloft en partijen. Nee, nee. Dus waar spelen jullie dan? We hebben wel eens op een bruiloft een ja. gespeeld, hoor. <laughs> en dan staan ze ook als idioten te dansen. Nee hoor. Ja. <laughs> maar dan speel je iets anders. Maar er zitten ook andere dingen in. En, uh, die, die, die wat grappiger zijn. Of die bepaald worden door directies uh, die we afgesproken hebben. Ja. Maar, um, kun, kun jij mij aangeven uh, op ja. deze muziek... Want dit, dit, hoe noem je deze muziek nou? Uh, dit is redelijk drony. Wat nog... Maar alles wat we horen, onder welke noemer kun je dat? Is dat dan computermuziek? Nee, want dat is de grap. Kijk, op het moment dat je met termen begint, dan zeg ik experimenteel. Nee, niet alles is experimenteel. Avant-garde, nee. nee ook niet. Uh, nieuw, ook niet per se, want we laten ook oude dingen horen. Is er een woord dat wel een beetje in de buurt Ook niet, want okay. we hebben een akoestisch programma op, uh, is, op zondag. Dus wat, het is wat... gewoon, ik, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, is het is. Muziek die relevant is nu, denk ik. Het is ook muziek die heel erg inzoomt op de klank zelf. Op het geluid. En je zou kunnen zeggen dat het allemaal muziek is... die het geluid als uitgangspunt neemt. Als, als brokstukje waarmee je je muziek opbouwt. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Mozart of Haydn, Beethoven... het gaat natuurlijk ook allemaal geluid. Maar die muziek die zij geschreven hebben... die wordt opgebouwd uit melodie harmonieën en de manieren waarop je daarin, daarmee omgaat. En je, je zet een thema neer en dat thema gaat door variaties... en dat komt terug en dat wordt omgekeerd. Of daar, uh, daar komt de doorwerking. En als je naar, naar een sonate van Beethoven luistert... dan luister je ook onder andere naar hoe dat thema neergezet wordt... hoe, dat door, hoe de doorwerking is, hoe de variaties daarop gaan... hoe het weer terugkomt, hoe daar een, een coda aankomt... En dat is een van de, de, de fascinerende dingen van het luisteren naar een pianofonator van Beethoven, bijvoorbeeld. En dat is een. een zo moet je ook. Moet je, zo kun je luisteren naar Beethoven. Je zou ook naar Beethoven kunnen luisteren. En heel precies inzoomen op wat er nou precies in al die intervallen gebeurt. Ja. Of wat hij nou precies doet met de klank van de piano. Maar daar gaat die muziek niet. Dan word je minder heel specifiek over. Ja. Terwijl deze muziek veel meer gaat over wat gebeurt er gebeurt de, in de clash tussen die klanken. Hoe je dat achter elkaar zet. Uh, hoe je dat opstapelt. Wat er in zo'n klank gebeurt. Ja. Um, en dat gebeurt ook in de tijd natuurlijk. Maar maar één woord is er niet voor te verzinnen. Ik kan er niet één woord voor verzinnen. Dat vind het heel lastig. Even naar die pionier, mevrouw ja, uh, Olivieros. Olivieros. dan ga ik weer een andere cd hier in doen. Want deze mevrouw uh, Ja, daar zijn we heel erg blij mee dat zij ja, er was. Ze speelt accordeon. Is al alweer weg? Ze moet helaas morgen alweer weg. Want ze moest zondag alweer in New York spelen. En als je nagaat dat zij... 79 is. En bij in... mei haar 80ste verjaardag... Ja. en inmiddels... vijf decennia, bijna zes decennia... aan de staat van de muziek. En nog steeds gewoon... zij kijkt alleen naar de toekomst. Ze staat zo ja? in het nu en ze kijkt naar de toekomst. Het gaat voor haar niet over wat ze 40 jaar geleden gedaan heeft. Nee, ze kijkt vooruit naar wat we, wat we nu gaan doen. Ik moet een wat mij opviel... Doen. is dat voor... voor... Nou, ik maak de zin af nadat we een stukje geluisterd hebben. Ja, laat even kijken naar haar naam: Pauline Oliveros. Wat mij opviel, ik zat uh, een filmpje te kijken op YouTube ja. van deze mevrouw... en, uh, en daar zat ze eerst heel lang uh, op het oog niks te doen. Mm -hmm. Zich te concentreren. Of, ik weet ja. niet, wat, wat, wat doet ze dan? Boe, ik, zou, ik weet natuurlijk niet welk filmpje je gezien hebt doet ze niet altijd. Um, nee, nu ook. Ze, ze concentreerde zich even een minuutje voordat ze begon. Ja, nee, maar uh, dat was middag. het. Ja. Dus dan gaat ze zitten? Dan, en dan gaat is... ze zitten. En natuurlijk moet je even concentreren en in dat moment komen voordat je... Maar ja, iedere muzikus doet dat. Of bijna iedere muzikus, denk ik. Kijk, wat voor haar um, heel belangrijk is, is ook precies dat verschil tussen horen en luisteren. Horen is de, gewoon, dat doe je met je oren. Dat is omdat er een, een geluidsgolf tegen je... Hoe noem je dat het, het trommelvlies, trommelvlies aankomt? Ja. En luisteren is wat er gebeurt tussen dat trommelvlies en je hersenen. En je kunt dus ja, luisteren, kun je dus ook leren. Je kunt ook leren beter te luisteren. Of te luisteren naar andere dingen. En je, je luisteren te, te verrijken. En het kan natuurlijk best zijn dat ze precies in die minuut waarin ze zich concentreert, zich ook concentreert gewoon op alle geluiden die er in de ruimte zijn waarin zij zometeen gaat spelen. Um, en daar gaat ze mee communiceren? Nou, ik denk wel dat haar muziek dat doet. Um, ze is, ja, ze is, ze is natuurlijk 6, 60 jaar bijna bezig om muziek naar nieuwe stadia te brengen. Oh. En um, een van de dingen waar ze nu mee bezig is is met een elektronisch systeem. Ze is een pionier van elektronische muziek. Ja. Hè? Op het moment, als je dus denkt van elektronische muziek... dat is alleen voor mannen, dan heb je dus helemaal mis... en zeker als je teruggaat naar de, naar de pioniers... Er zijn er heel veel vrouwen die echt baanbrekend werk gedaan hebben. Zij zat dus eind jaren 50 in San Francisco... in het, uh, het, het, het, het centrum voor ze toen heette Tape Muziek... Ja. achter de eerste synthesizers de gekke dingen te doen. Ja. En ze is nu bezig met een systeem waarin ze... Um, en dat wordt haar, haar verjaardesconcert. Ja. Waarin ze speelt in een, in een virtuele ruimte. Met een nagalm van 45 seconden. Dus die wordt door computers gegenereerd. En ze, speelt, ze kijkt ook uit naar een systeem waarin... De ene toon klinkt alsof het in in, met een nagaan van 45 seconden is. De volgende toon alsof het in een kathedraal is. En de toon daarna alsof het in een, in, in een kast gespeeld wordt. Dus dat, zou, dat kun je nu met computers modelleren. Ja. En daar is zij uh, mee bezig. Wa wanneer wordt geluid voor jouw muziek? Wat is het verschil tussen geluid en muziek? Ja, dat is een mooie. Um, ik geloof dat de, de definitie van Varese was dat muziek georganiseerd geluid is... En ik, als je daar heel diep over na gaat denken... dan weet ik niet of die gelijk heeft. Maar ik denk dat dat als, als soort van werkhypothese een hele goede is. Georganiseerd geluid. Op het moment dat, ja, op het moment dat je daar organisatie in aanbrengt in je klanken... dan wordt het muziek. Ja. Want wij gaan en dat kan op heel veel verschillende manieren dus. In het volgende uur, twee uur van Kasteluna... ga ik met luisteraars praten. En dan gaan we het over geluid hebben. Niet zozeer over muziek, maar over geluid. En de vraag is dan, welk geluid roept bij u een bijzondere herinnering of een sterke associatie op. Dus welk geluid roept bij u een ja. bijzondere herinnering... of een sterke associatie maar op? Heb, heb jij een bepaald geluid eigenlijk? En waar ik nu aan denk, is het oude geluid van middengolfradio... of korte oh ja. golfradio, waar je, waar je inderdaad langs de dial ja. draaide. En dan langs al die zenders kwam en al het geruis daartussenin. Ja, daar kon ik vroeger ook naar luisteren. Het, het, het dat is was ook al luidsmeer. muziek. Ja? Dat het is, dat is een ja. vorm van in ieder geval... In ieder geval is het geluid. Ik weet niet of het georganiseerd is. Maar je kunt ernaar luisteren alsof het muziek is. Zeker? Je kan heen en weer draaien, dan organiseer je het een ja. beetje. Weet je wat ook mooi is? Dat die vraag die jij gaat stellen... is volgens mij één van de Sonic Meditations van Pauline Oliveros. In ieder geval een, een vergelijkbare vraag... is een van de vragen die zij tijdens haar workshops vraagt aan de... Aan de ja, maar wij hebben ons onderzoek wel gedaan. <laughs> 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waarop mensen kunnen bellen. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna@ncv.nl. Dus casaluna@ncv.nl. En twitteren kan naar hashtag Casaluna. Uh, Arie Altena, het duurt nog twee dagen tot en met zondag. Waar met zondag. verheug jij je met name op? Ik verheug mij ontzettend op de, op de zondagavond. Met uh, hele subtiele muziek. Van uh, Miguel Pizarro en van de Pitch. In Paradiso? Ja, in Paradiso, inderdaad. Ja, verder Ellen Fullman in het muziekgebouw in het Ei. Morgen morgenavond om half acht. En volgens mij is dat, dat is in het foyer. Ja. Dus uh, daar kun je gewoon heen. En waarom Als is ik dat mooi? Goed heb? Dat is een long string instrument. een, een, een snare van 25 meter. Waar zij langs oh. heen lopen. En dat Jeetje. maakt geluid. Dat is Ik gebeurt nog genoeg bijzonders op dat Sonic Act Festival. Sonic Act .nl, hè? of .com, .com. .com, dat is het. Ja. Daar kunt u kijken naar het programma. Arie Altena, ik dank je zeer voor je komst naar Casa Wij gaan plaats maken voor Hoorspel het Bureau. Ik wens jou nog twee hele mooie dagen. De grootste dag. krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio. Deze week: de kus van Gertès.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 Ik had het niet moeten doen. Ik had geen kinderen moeten krijgen. Niet eens in de wereld moeten zetten dat me die wereld bindt. Zodat ik eruit kan vertrekken, wanneer ik wil. Wanneer die onderliggende melancholie die u meteen in mij vermoeden de overhand gaat krijgen. Ik vervel u hopelijk niet met dit verhaal. Want anders zegt u intussen maar wat kankerdodende weesgegroetjes. Het was die angst waarom... Ik, toen mijn vrouw zei, ik moet je iets vertellen, meteen panisch dacht... ik wil het niet, ik wil het niet. Maar ik wist dat mijn vrouw me zou verlaten als ik zou weigeren. Het was haar laatste kans op het moederschap. En de eerste jaren was ik er een blij mee. Maar ja, er zit nu iemand tegenover me die me aankijkt of ik stront ben. Die zegt, ik mag jou gewoon niet. Ik vind het al moeilijk genoeg mijn eigen bestaan enigszins een goede baan te leiden... zonder ook nog eens verantwoordelijk te zijn voor het bestaan van een ander. En dan ook nog iemand die ik weerloos acht. Ondanks die grote bek van hem, die valse wereldwijsheid. Ik breekt mijn hart als ik aan hem denk. Ik kan niks doen, niks. Wat er fout is gegaan, het ligt in het verleden, zit in de genen. Nou, valt in ieder geval niet meer goed te maken. Je zou alleen daarom al geen kinderen willen krijgen. De kans dat ze iets overkomen gaat. En er zal ze iets overkomen. Onherroepelijk. Dat wil het leven. Maar niet dat iets beginnen uit angst voor wat er mis kan gaan. Maar... Ja, ik weet het. Dan kun je maar beter meteen zelfmoord plegen in de wieg. met een veiligheidsspel. Geluk is mogelijk. U meent het. Mijn dochter bijvoorbeeld is eigenlijk nog niks overkomen in haar leventje. Niet eens een gebroken arm of been. Ja, behalve ons dan, behalve haar geboortestreek. Maar daar was ze al snel klaar mee. Topbaan. Mooi, slim. Een vriend die er op handen draagt. Daarmee wordt de kans steeds groter dat er nog iets vreselijks overkomen gaat. Ik wil geen onheilsprofeet zijn, hoor. Maar dat is eenvoudige waarschijnlijkheidsleer. Ach, nee, niet zeggen. Het zweet breekt me uit als ik daaraan denk. Ik zou nu stand te peden naar de trein willen rennen... naar haar toe willen hollen. En hele dagen bij er blijven. Mijn armen om doorheen... Ook al duwt ze me weg. En op haar bosjes blazen. Alleen maar blazen dat er geen ziekte in komt. Er zijn mensen die gaan dood zonder dat ze ook maar iets overkomt. Die halen het graf zonder één schrammetje. De dood overkomt ze. De dood zal uw dochter overkomen. Zelfs die wil ik er besparen. Dat kan niet. Dat is me bekend. Hij is het. Uw zoon, voor wie u van Huntje naar Parijs zou lopen. Ja. En u, dochter? Ja. Nou, nou, nou, nou, nou, zeg. Zitten we hier over de dood te praten? Zo werkt die bedevaart toch totaal niet. Ik moet iets doen om u aan het lachen te maken. U gaat nu toch geen mop vertellen? U haalt nu toch niet een rode neus uit uw zak? Ik heb geen behoefte aan een klinieklauw. Nou, kom op, ik loop je niet zomaar wat aan het werk. Het verbindende idee. De man in het berenpak. Het treurige lot van de berenpakman in het vakantiepark in Vaals. En eens even kijken. Um, hij is op het matje geroepen bij de directrice van het pretpark. Um, mevrouw... Mevrouw Wientjes. Mevrouw Wientjes. Als u op het dierenkanaal zo'n zielige dansende beren aan een ketting ziet... dan ziet u mij... En de zigeuner die die ketting vasthoudt terwijl hij op zijn fluitje speelt, dat bent u. U zegt dat ik onwil uitstraal in het inschrijfbureau, dat mijn aanwezigheid averechts werkt. Maar wat moet je als je door je verkleding alle mogelijkheid tot expressie is afgenomen? U zegt bijvoorbeeld dat een man in een berenpak, als hij dan al ballonnen knoopt... toch wel iets fantasievolles kan knopen dan een ballonnenkroon kroon of een hondje? Daar zou u gelijk in kunnen hebben, waren deze ondingen er niet... Door die kop is het al moeilijk genoeg een ballon te blazen... maar deze klauwen die maken het toch gewoon onmogelijk om een ballon vast te houden? Moet ik iets zeggen? Mm -hmm. uh, uh, wat is het eigenlijk voor beer? Een jungleboekbeer. Oh, okay. een, een, een goedaardige beer. Op mijn betere dagen wel, ja. Uh, uh, uh, uh, er heeft zich een bezoeker beklaagd. U, u maakt hem belachelijk met de ballonnenkroon. Nee, maar die dansjes, mevrouw Wientjes, de salto achterover... niets is uitvoerbaar in dit te pakken. Dat is toch bloedeten ook? En daarom pleit ik voor een andere uitdossing. Een gorilla misschien? Een gorilla? Ja, dat lijkt me lood om oud ijzer. Een gorilla, een beer, dat schiet niet op. Nee, nee, nee, een clown is mijn voorstel, een mens. Dus de, het is geen gemakzucht, want schmink is veel meer werk dan zo'n pak aantrekken. Maar ik, ik, ik bedoel wel een bijzondere clown, hoor. Een, een, een klassieke clown. Nee, al onze parken hebben een beer. Dat is traditie, dat verwachten de kinderen. Oh, oh, we gaan naar het Vaalse Park, daar hebben ze zo'n beer. Daar krijg je een kus van een beer. Ja, maar waarom zouden wij ons niet onderscheiden, mevrouw Wientjes? Wij hier in Vaals geven een heel eigen invulling aan dat model. Nee, maar u zult het zien. Als ik een klassieke, klassieke clown speel, een domme august, een slimme pierrot... dan bloei ik op, dan word ik virtuoos, dan knoop ik de fraaiste ballonnen. Kunstwerk. Helaas, wij zijn een keten. u bent een keten, ja. Helaas, ja, dat dan ga ik maar. Nee, ik verwacht wel dat u iets. Betere het vervolg... ballonnen, ja. En een vrolijke uitstraling, begrijp ik ook. Ik zal, ik zal mijn stinkende best doen. Oh, oh. En een beer trommelt niet ja. op zijn borst. Oh nee. En nu geen gemaar meer, want anders gaat u maar solliciteren bij het Cirque du Soleil. <lacht> dat is toch inventief, Daar kwam er zomaar uit. <lacht> Zou het niet prachtig zijn als wij nu, nu op dit moment ontdekten... dat wij elkaar heel goed gekend hebben vroeger? Ja. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, toch? U zat in Gulp op school, ik in Heerle, een heerlijk uh, een sportief treffen. Zoiets, een, een... Nee, maar die turnkampioenen, daar ben jij. Oh, zat jij vroeger niet in dat bandje? En dat we elkaar, god weet, heel schuchter gekust hebben... ergens in de fietsenkelder, achterin. Nee, ik zat in Maastricht. Ja, maar mijn uitwisseling, een sportwedstrijd. Nee. Toch is er iets wat ons verbindt, niet dan? Gemeenschappelijkheid. Misschien had ik deze regio nooit moeten verlaten. Had ik ook moeten wonen in een dorp als dat van u. Wandelen, natuur doorgronden. Niet eeuwig dat blokje bij de hand. Niet voortdurend zinnen maken in het hoofd. Ach, hoewel. Wat is mijn plek in het leven? Als u dat nu nog niet weet... Misschien moet er een klap komen van het noodlot om me die te wijzen. Zoiets als waar u nu bang voor bent. Nou, sorry... Dat ik over begin, maar zware ziekte, hartaanval. Ik had hier best weggewild, toen de apotheek was verkocht. Waarheen? Gewoon weg. Iets van de wereld zien. Berend wou niet. Als je die man iets voorstelt, zegt hij altijd nee. Je hebt elke kans om te weigeren. Maar misschien was ik wel blij met zijn afwijzing. Ben ik helemaal niet zo avontuurlijk kan ik hem de schuld geven van mijn gebrek aan moed. Nou, het is ingewikkeld allemaal. Krioelt hierboven. Schoon hoofd zou je willen hebben. Heldere vrieskou in je kop. Ja. En uw vrouw? Lijkt me vermoeiend om met u getrouwd te zijn. Ze is vast heel zwijgzaam. <laughs> Hoe raadt u het zo? De stilte aan de eettafel. Kent u? Wij merkten het pas toen onze dochter het huis uit was. Zij was degene tegen wie we spraken. Zij was degene die sprak. Tegen ons, tegen vrienden, tegen de telefoon, tegen zichzelf. Toen het lieve obstakel ertussenuit was opeens... Is er iets berend. Je bent zo stil. Jij bent toch ook stil? Er is niks. Maar we kunnen toch ergens over praten? Waarover? Ja, waar praten andere mensen over? Over wat in de krant staat, wat de televisie is? Waarom zouden we? Er komt alleen maar ruzie van. Ach ja, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Wat heb je nog tegen elkaar te zeggen na 30 jaar? Je weet wat de ander denkt, je kent zijn opinie. Ja, je moet toch in gesprek blijven? Terwijl je al weet wat de ander gaat antwoorden... alleen om het gesprek gaande te houden. Dat zie je toch wel eens in restaurants? Tot geen prijs zo'n zwijgend, volkomen op elkaar uitgekeken... echtpaar willen zijn dat een soepje lepelt. En dus zitten ze maar te lullen, te lullen als kippers zonder kop. Zeg, we zouden ze bij elkaar moeten brengen. Uw Berend, mijn Bea, god weet kan er iets moois ontstaan. Je ziet ze samen zwijgend werken in de tuin. S ochtends om vier uur kleumen op de wildpost. Ik stel me voor hoe uniek dat zou zijn... als ik hier zo van grote hoogte zou kunnen neerkijken op mijn vrouw. Die, die kan ook uren in de tuin werken. Ik zie me toekijken hoe ze eindeloos langzaam de aarde omspit... met haar schopje, opeens stilvalt en intensief kijkt naar iets in de grond... dat ik van deze afstand uiteraard niet kan zien. Maar misschien kijkt ze niet. Maar denkt ze op zo'n moment na, nou, vullen haar ogen zich met tranen. Wat hebben wij verkeerd gedaan? Ik zou beslist van boven met een genegenheid naar haar kijken... die ik op armlengte niet voel. Ze zou me diep ontroeren daar beneden... terwijl ze niet eens wist dat ik er was... Ik zou zijn als een dode die uit de hemel naar een overlevende geliefde kijkt... en haar beschermen wil. Want dat zijn we hierboven. Beschermengelen van stervelingen in het dal. U van uzelf. U loopt hier beneden. En ik? U behoedt de mannen het berenpak. Onder andere... Een vliegtuig met een paddenstoel op zijn rug. Ziet alles. Kan de roosgeel voorstellen op uw schouder. Is dat zo? Mm -hmm. We worden gezien. God weet vastgelegd. En ik voelde me net zo heerlijk anoniem. Dus dat plan dat ik in gedachten heb, dat kan dan maar beter blijven. Plan? U doodmaken. Wat anders. Hé? Oeps, Verraaien. Is dit leuk bedoeld? Is dit moderne humor? Niet. Nee. Ach, u weet toch dat het Heuveland sinds enige maanden onveilig wordt gemaakt... door de radeloze cabaretier? De radeloze cabaretier die zo vol woede zit, zo vol agressie... die zo leidt onder zijn anonimiteit... dat hij een moord pleegt om in de krant te komen. Als de wereld mijn gezicht al ergens van kent, dan is het van... opsporing verzocht. Nou, hier... Verbindend idee. Dit is niet leuk. Ah, kom op zich haar, doodmaken. Zo'n gedachte flitst voorbij. We zijn hier alleen, we zijn al door niemand gezien. Ik zou haar nu kunnen... Nou ja, dat lijkt me vrij normaal. Normaal? Dat is niet normaal. Ah, je wel. Dat is niet normaal. Zoiets spreken de meeste mensen niet uit. Het is maar toch maar dat beter toch... dat wij elk onze eigen weg gaan, dag meneer. Nou, mevrouw, vrouw van Berend. Nee, ga er niet weg, zeg. Dat was een grap. De Kus van Gert Thijs. Met Karim Krutsen en Hub Stapel. Voor terugluisteren of meer informatie kijk op radiotheater.avro.nl.